10 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Iran is absoluut geen gevaar voor de wereld of regio. Dat zei de Iraanse president Rouhani... bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens hem is er een nieuwe hoop op een dialoog... in plaats van een conflict. Over nucleaire wapens zei Rouhani... dat daar in het veiligheids- en defensiebeleid van Iran... geen plaats voor is. Het Westen vreest dat Iran werkt aan een kernwapen. Rouhani wil het gesprek met de Amerikanen aangaan... om over de meningsverschillen te praten. Hij veroordeelde de internationale sancties tegen Iran en noemde ze gewelddadig en dom. Volgens hem leidt niet de Iraanse politieke elite onder de sancties, maar vooral het gewone volk. Minstens 72 doden, onder wie vijf islamitische terroristen. Dat is de voorlopige balans na de beëindiging van het gijzelingsdrama in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. President Kenyatta zei vanavond dat de gijzeling door moslimextremisten nu echt voorbij is. Wel zal het dodental nog oplopen, want er liggen nog mensen onder het puin. Drie etages van het winkelcentrum in Nairobi zijn ingestort. De VVD-fractie in Roermond is verder verzwakt. De partij heeft de raadslid Guido Loomans uit de fractie gezet, waardoor de VVD nu nog uit drie leden bestaat. Tot ruim een week geleden telde de VVD in Roermond nog elf raadsleden. Het uit de fractie zetten van Loomans heeft volgens de VVD niets te maken met de recente afsplitsing van onder andere Jos van Rij en Dre Peters. De VVD laat alleen weten dat er geen vertrouwen meer is in Loomans. Huisartsen van de LHV hebben afgelopen avond vrijwel unaniem ingestemd met het zorgakkoord dat deze zomer werd gesloten. Onderdeel daarvan is dat huisartsen een grotere rol krijgen in de zorg. Zo moeten ze meer ziekenhuiszorg zelf gaan uitvoeren. Daarvoor wordt extra geld vrijgemaakt. Eerder stemden de ziekenhuizen al in met het zorgakkoord. Toe besluit het weer. Het is vannacht mistig, er kan ook nevels ontstaan. Morgen lost de mist geleidelijk op en verder is de bewolkt. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS journaal Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goed om te weten dat u eh, nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan, waarin we verder praten over dat befaamde moeder-dochter duo uit de Amerikaanse showbiz: Judy Garland en Liza Minnelli. Zij herleven in de nieuwe voorstelling Garland en Minelli... waarover ik in het vorige uur praatte met hoofdrolspelster Janke Dekker. En u kunt twee kaartjes winnen voor die voorstelling... komende zaterdag in Leiden. Als u vannacht tenminste op de mooiste manier herinneringen ophaalt... aan Judy Garland en of Liza Minelli. Heeft u ze wel eens zien optreden in het theater? Zag u ze wel op het witte doek? Bel ons dan op 0800 1121, 0800 1121. Mail naar casaluna.cnv.nl of twitter met hashtag Casaluna. En maak kans op die twee kaartjes voor de voorstelling komende zaterdag in Leiden, in de stad Schouwburg. Ook praat ik straks met actrice Ellen Evers. In het seizoen 2008-2009 speelde zij de rol van Sally Bowles in de musical Cabaret. Minnelli's vertolking van die Sally Bones in de film Cabaret betekende in 1972 haar doorbraak. En ik ben heel benieuwd hoe Ellen die rol it heeft willen spelen. En hoeveel ze daarbij. Uh, gehad heeft aan de vertolking van uh, uh, Liza Minelli in 72. Straks is Ellen Evers nog te gast hier in Casaluna. En ook uh, de eerste mail is inmiddels binnengekomen... die komt van Mary Kouwenhoven en zij schrijft... Mijn herinnering aan Liza is dat mijn beste vriendin en ik... in de jaren tachtig een nummer probeerden mee te zingen... waarin Liza vertelde dat je haar naam schreef met een Z... en niet met een S... Een geweldig nummer om je tong over te breken. En wat dan leuk is, Mary, dat liedje zit ook in de nieuwe voorstelling... Garland en Minelli. Dan uh, is het inderdaad nog steeds een tongbreker, dat liedje... over uh, die zet in die naam van Liza. Straks uh, ben ik heel benieuwd naar uw uh, reacties, naar uw herinneringen... aan Garland en Minelli. Eerst uh, La Grande Dame nog maar eens zelf laten horen... met haar vertolking van het uh, titelstuk uit die film Cabaret. Dit is Liza Minelli. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book, and the broom. It's time for a holiday. Life. Come to the cabaret Come taste the wine Come hear the band Come blow your horn Start celebrating Right this way your table's waiting What good's permitting Some prophet of doom To wipe every smile away Life is a cabaret Oh chum So come to the I used to have this girlfriend known as Elsie With whom I shared four sordid rooms in Chelsea She wasn't what you'd call a blushing flower As a matter of fact, she rented by the hour The day she died, the neighbors came to snicker Well, that's what comes from too much pills and liquor But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting? All alone in your room Come hear the music play Life is a cabaret, old chum Come to the cabaret And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie, start by admitting from cradle to tomb, It Zemminelli, cabaret. Ook in Nederland is die musical cabaret... verschillende keren opgevoerd. Eerst met Alexandra van Marken als Sally Bowles. Daarna speelde Pia Dowers die rol. En in het seizoen 2008-2009... was actrice Ellen Evers te zien in het theater als Sally Bowles. Ellen, heb ik nu aan de telefoon. Goeiedag, Ellen. Hallo. Ellen, waar, waarom was Sally Bowles voor jou... een interessante rol om te spelen? Um, omdat ze... Um... Een beetje all over the place uh, was, is. Omdat het een, um, een, een, een. Ja, het is een interessant karakter, omdat het. Het enige. Uh, eigenlijk een heel lief meisje. Waarschijnlijk door uh, dingen in de jeugd. Ergens belandt waar ze eigenlijk helemaal niet had moeten belanden. Een, een, een overleefster. Uh, er zit heel veel verdriet, maar er zit ook een enorme power om er toch wat van te maken. Dus ja, nou ja, uh, uh, huilen, lachen, alles zat erin. Ja, en natuurlijk een schitterende muzikale rol ook. Hè? Mm -hmm. Misschien even goed om te vertellen dat Cabaret speelt... in het Interbellum in Berlijn, in een uh, nachtclub, de Kit Kat uh, Club. En Sally Bowles, uh, die danst daar, en uh, die is daar uh, zangeres. Nou, laten we heel even luisteren naar een fragment van jouw versie... van dat befaamde Cabaret, Ellen. Uh -huh. Uh -huh. Een beetje uit uh, de Sally Bowls die Ellen Evers neerzet... in het seizoen 2008-2009 in de musical nou, Cabaret. Dat was Pia, hoor. Was dat Pia? Ja, nou en of. Dat was niet de bedoeling. We wilden Ellen laten horen. En wij, ja, wij... er zijn helemaal geen opnames van. Nou, maar we hadden wel iets gevonden van, van de uitmarkt waarop jij zong. Ja, maar dat is niet dit. Nou, dat, dan hebben we het verkeerde fragmentje gestart. Excuus, Pia deed het ook heel mooi. Maar ik heb jou zien spelen als Sally Boos En daar, daar spat er de energie van af. Nou kan ik me ook voorstellen dat het een uh, moeilijke rol is... omdat toch iedereen meteen aan Minelli denkt. Ja. ja, dat klopt. Nou, daarom hadden wij er ook heel bewust voor gekozen... om nou eens niet een zwart pruikje op te zetten. Nee, je had inderdaad geen zwart pruikje. Je speelde het als je blonde zelf, hè? Ik was een blondje, ja. Ja, ja, ja. ja dat is uh, iets waar je natuurlijk niet aan ontkomt. Maar ik denk dat, dat voor de jongere generatie dat niet zo'n zo probleem is. Want het zijn met name de mensen van onze leeftijd en ouder... die Live uh, in Minnelli in die film hebben gezien. En uh, voor die jongere garde en de theatergangers ligt dat denk ik anders... Ja, die kijken uh, vers en fris naar, naar zo'n verhaal... en denken niet in, aan die versie van Minelli. Maar heb jij goed naar de film gekeken... voordat je Sally Bowles uh, ging spelen? Nee. Nee. Je hebt hem bewust niet willen zien? mm -hmm. ja. Een beetje bang was dat je te veel in haar voetsporen zou treden... ondanks het feit dat je dat pruikje niet op had? Nou, dat is niet bang, maar dat is bijna onontkoombaar. Want je gaat dan toch... Uh... Ja, denken dat het zo moet zijn. En ik vind het altijd fijner om um, eigenlijk helemaal blanco in iets te stappen... zodat de regisseur de kans krijgt om het te kneden zoals hij het hebben wil... En, en ik het in kan vullen zoals ik denk dat het moet zijn. Wat heb je van jezelf meegegeven aan die Sally Bowles, je tijd? Nou, alles. <lacht> het ligt vrij dichtbij. In welke zin ligt het vrij, in welke zin ligt het vrij dichtbij? Nou, de grilligheid en uh, het zoeken naar uh, uh, bij iets of iemand horen, uh, je vrolijker voordoen dat je eigenlijk voelt, humor gebruiken als wapen om je onzekerheid te maskeren, uh, dat soort dingen allemaal. Dus ja. wat dat betreft uh, hoefde je niet ver te zoeken om die rol invulling te geven? Nee, nou, het was heel grappig, want toen Pia die rol speelde... Toen kwam Pia ik daar tegen ja, in, in, in, in, waar we repeteren. En toen zei ze, zei ze tegen me van... El, ik moet, moet tijdens deze repetitieperiode met Sally de hele tijd aan jou denken... want volgens mij ben jij Sally. Dus het was wel heel grappig dat, dat, dat toen zij de rol aan het spelen was... Uh, ze uh, een soort van idee van hoe ze het moest spelen... probeerde te halen uit hoe ze mij kent als persoonlijkheid en als ja. collega. Dus daar, daar moest ik wel zin om lachen. En, uh, en ik vond het, wel, eh, vond het ook wel een compliment, eerlijk gezegd. Maar moest je toen je die uitnodiging kreeg om die rol te spelen... moest je toen niet heel erg twijfelen? Ook omdat het ook wel heel kwetsbaar maakt dan, op dat moment. Mensen kijken nee, naar ik... Sally Boos, maar ondertussen gaat het ook over Ellen Evers. Ja, maar dat vind ik juist wel leuk, want daardoor kan je ook wel weer... ...dingetjes verwerken of uh, pff, ja, dus, ik, ik, de rol die je speelt op het moment dat je hem speelt... ...past altijd bij je op dat moment in je leven. Tenminste, zo, dat heb ik tot nu toe altijd zo ervaren. Dus uh, ik omarm altijd alles wat op mijn pad komt. En soms zie ik niet eens in waarom het op mijn pad komt... ...maar dan wordt het achteraf altijd wel duidelijk of tijdens... Maar uh, nee, het was heel erg welkom. Het was, het was ook wel, je hebt wel eens dat er iets op je verlanglijstje staat... waarvan nou, ik hoop dat ik dat ooit eens mag spelen. En dit was er wel eentje van, ja. Ja, en die rol uh, die kun je dan toch maar mooi uh, op je palmares uh, schrijven. Zo is dat. Schrijf dat maar op je palmares. Uh, ja. <laughs> ja, Ellen. Uh, wat, wat maakt Minelli zo goed, vind jij, als, als, als een rest en actrice? Heb je haar wel eens gezien, Liza Minelli? Uh, nee, op tv. Nooit live. Nee. Um, wat, uh, dat is wel grappig, want ik heb vanavond een workshop gegeven... aan een, uh, een heel leuk amateurgezelschap in Apeldoorn. En die gaan de musical cabaret doen. En Ara Halicci, die de MC speelde in de versie van uh, Stage Entertainment... die regisseert het daar. Dus het is, het, alles valt vandaag op, soort van op zijn plek. Ja, het, het komt allemaal weer bij elkaar. Ja. ja, en toevallig had ik het dus over Liza Minelli. Want het, het ging over zingen en zingen om het zingen. Hè, mooie noten maken... En in hoeverre ik dat niet zo interessant vind, maar dat het meer gaat over uh, spelen, hè? en, dat, en dat, dat, dat wat je ja, zingen is tekst op muziek. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om de tekst, want als het alleen maar om de klank zou gaan, dan zouden we wel gewoon la -h -h -h zingen, weet je. Mm -hmm. Dus um, uh, en toen, toen gaf ik dus met name Laetitia Minelli als voorbeeld, omdat ik ik, ik houd persoonlijk niet zo heel erg van haar stem. En ik hou niet zo heel erg van haar vibrato. Maar als ik haar zie... dan val ik elke keer weer opnieuw als een blokvoorder... en ze gaat tot het recht mijn hart in. En ik zat net te luisteren... Hè, naar dat stuk wat jullie draaiden. Ja. En dat was zij toch ook? Ja, dat was zij, ja. Ja, precies. En... Um dan lig ik dus gewoon hier op bed met kippenvel, weet je wel. Door de telefoon. Maar hoe kan dat dan? Je houdt niet van dat stijl, je houdt niet van de vibrato. Ik bedoel, nou, en toch raakt ze je. Het, het komt uit haar hart. En nou ja, we zeggen altijd nee, dat het uit je doos komt. Gewoon. Ja. <laughs> het komt gewoon... Zij, zij, zij is op dat moment wat ze zingt, of zo. Ja, ik kan niet uitleggen, maar zij, zij zit zo in wat ze doet... Uh, dat, ja, het is zo authentiek en het is zo echt. Dat, dat, dat gaat gewoon... Ik weet niet, dat, dat uh, speelt zich af op een andere frequentie of zo. En hm. dat komt bij je binnen. Is dat ook wat jij altijd probeert als actrice? Dat je probeert om authentiek te zijn? Jezelf te zijn? Ja, niet als doel op zich. Maar wel om echt te zijn... Wat ik moet zijn in die rol. Dus het echt te voelen en het, uh, en het echt te beleven op dat moment. Ja, maar dus niet, probeer je nog dingen. Trucje, niet een trucje, maar, nee. maar iets wat op dat moment ontstaat of zo. Ja, um, ik kan het moeilijk uitleggen. Nee, maar ik denk dat ik het begrijp, want je, je vertelde net, die Sally Boos, die lag heel dicht bij mijzelf. Uh, mm -hmm. die, die Sally heeft allerlei karaktertrekken die ik ook heb. Um, toch speel je natuurlijk Sally Boos. Je bent niet Ellen Evers die ineens in een nachtclub in, in Berlijn uh, werkt. Als jij een nieuwe rol speelt... ga je dus wel op zoek naar elementen die bij jou passen, die bij jou horen. Ja, of zodanig proberen in een situatie te verplaatsen... Uh, dat dan vandaar uit het gevoel komt... Ik bedoel, in de drie musketiers speelde ik Koningin Anna. Nou, dat was een hele... Uh, rustige, nadenkende, introverte vrouw. Nou, dat, dat ligt dus uh, echt gigantisch ver van mij af. Yeah. En, uh, maar dat, ja, dat ging uiteindelijk ook, weet je wel. Van, ja, hoe, hoe, hoe is dat dan uh, in zo'n wereld? En, ja, Goed, uiteindelijk denk ik dat het altijd op hetzelfde neerkomt. Mensen willen, willen uiteindelijk altijd hetzelfde. <laughs> Denk ik. Dat er iemand is die van je houdt... of iemand is om van te houden... en dat je gezien wordt. En, en of, je nou, of, je dat nou, of je die verlangens hebt als introverte ingetogen vrouw... of als heel erg... Uh, ex, ex, is het nou extra of extravert? Uh, extravert. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> dat, in wezen zijn de verlangens hetzelfde. Ja. Yeah. Ja. Alleen de uitingsvorm is anders. Nou ja, dan. En dan is het een beetje kijken naar andere mensen ook. Dat, oh, vanavond tijdens die workshop ook over? Van hoe, hoe doet een ander? Weet je wel? Hoe beweegt iemand? En wat is zijn lichaamstaal? En uit welke dingen kun je onzekerheid aflezen? Of zekerheid? Of ja. Dus gewoon kijken. Veel kijken naar mensen. Heb je talenten ontdekt tijdens de workshop, tenslotte? Ja, absoluut. Nieuwe Liza Minnelli's in de dop? Dat is nog heel pril dan. Dan moet, dan, moet, dan moet nog wel wat zangles en dergelijke. En acteerles en zo overheen. Maar nou ja. Wat, wat er zo leuk aan is. Is dat. dat um, de meeste, meeste mensen. Um, houden zichzelf tegen. Doordat ze bang zijn voor van alles en nog wat. En het leuke van zo'n workshop is. Om dan te kijken of je die. Door, door de angst heen kan komen. En, um, waardoor bij mensen wat gaat stromen. Zodat zodat er iets moois ontstaat. Weet je dat, dat, dat gebeurde wel. En dat is te gek. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, uh, hoe ziet, uh, tenslotte Ellen Evers, je eigen theaterseizoen uh, eruit? We hebben het nu over een vroegere rol... en we hebben het over Liza Minelli als inspiratiebron. Maar hoe ziet je eigen theaterseizoen eruit? Nou, ik ga komende maand repeteren... samen met Milan van Weelden voor een productie die heet Macbeth... En dat wordt gedaan door een gezelschap in Zoetermeer. En wij zijn dan geloof ik de enige twee mensen die echt uit het vak zijn voor de twee grote rollen. En um, daar gaan we 27 en 28 oktober mee optreden. Mm -hmm. Verder heb ik uh, ook 27 oktober een optreden met Richard Groenendijk en Lone van Roosendaal in de Doelen in Rotterdam. Dat is een, een ochtendconcert geloof ik met leuk repertoire en verder ben ik aan het lesgeven en ik ben heel erg bezig met yoga met yoga <laughs> ja om ik tot rust te komen een afslag hè om tot rust te komen nee ja ook maar ook om, om les te geven met mensen één op één en okay. um, in november uh, is er een yoga retreat in in Spanje waar ik les gegeven dus dat wordt hoop ik heel erg leuk dus ik ben met van alles nog wat bezig. Maar het is niet een vaste productie dit seizoen. Mis je dat? Vind ik dat ook niet zo erg. Nee? nee. Het is wel even goed om een uh, seizoen wat rustiger aan te doen. Te herbronnen, als het ware. Ja, nou ja, vorig seizoen was een beetje hectisch met verbouwingen. En uh, mijn moeder is overleden in uh, december. En dat was in midden in de Jantjes toerperiode ja. ook. En uh, nou, uh, er is genoeg om even te verwerken ook. Ik ben geopereerd aan mijn voet en dat, uh, dat revalideert een beetje traag. Dus er is van alles uh, nog wel aan de hand. Dus het is oké. Okay. Ik, ik, kan, ik kan niet eens mijn hoge hakken aan. Dus wat, wat moet ik in godsnaam op het toneel? Nee, nee. Hoewel ik volgens mij ook graag naar jou kijk zonder hoge hakken. Maar, uh, Ellen Evans die energie van je namelijk, die het uh, die, uh, overal bovenuit op dat, uh, op dat toneel. Ja, dat, dat, dat zal nog wel zo zijn als ik in mijn kist ligt ook, denk ik. <laughs> Ellen Evers, mag ik je bedanken dat je voor ons op wilde blijven... om uh, uh, samen uh, met mij uh, terug te blikken op die uh, rol als Sally Bowles... in die musical cabaret. En om samen ook te kijken naar de kracht van Liza Minelli. Ik wens je een uh, rustig, uh, rustig theaterseizoen dan. En hopelijk uh, volgend seizoen dan weer ergens tot ziens in het uh, theater. Oké, okay, dankjewel. Dag Ellen Evers, dankjewel. Doei. Dag. Doei. En dan ga ik van Ellen Evers naar meneer Hietbrink. Goeienacht. Goeien, goeienacht. Ik was gisteren ook al uh, op de radio. Nou zeg meneer Hietbrink. De, ik, ik, gisteren was ik ook op de radio bij de EO. Oh, en, en dan nu bent u bij de Over andere onderwerpen. Maar na, vanavond hebt u het dus over... Uh, ja, dat is dus uh, ik ben 70 jaar. Ja. En ik, ik heb het uh, ook gezien in Londen... samen met Aubrey Perez, een joodse vriend van mij... Ja. ...advocaat waar ik 15 jaar mee samen heb gewoond. Ja. En die kwam, die kwam dus uit Johannesburg. Hij was een Poolse Jood. Maar dan hadden ze geen televisie in die tijd in, uh, in, in Zuid-Afrika. Nee. Nee, en, maar, maar hij... ...zoals alle jongens... ...hij was heel geïnteresseerd in... Uh, ...alle theaterstukken wat gebeurde... dan had hij elk boek van daarvan... ...dikke boeken ervan... ...zoals Postzegel Verzamelaars voor Hobbyisten... ...en dat kocht hij... ...en dat bladeren ik wel eens in hele dikke, dikke kleurenboeken... ...van alle, alle kunstenaars in de wereld... ...vooral van Hollywood... ...en daar ben ik ook geweest in Hollywood... Maar zelfs ben ik niet zo'n theaterman wat, uh, wat uh, ka cabaret kabaret betreft. Ik ben, ik, ben zelf meer, uh, ik ben zelf meer op de klassieke ballet en okay. uh, mooie concerten. Maar meneer Hiepbrink, heeft, heeft u wel eens uh, Eliza Minelli zien optreden? U zegt dat is niet zo nee, mijn stijl Nee, ik, maar... ik, ik ben in Parijs en ik ben haar tegengekomen oh. op het terras. Ter, ter, terras uh, en dat heet de Deux Magots op de Boulevard de Café naast Café de Floor, Boulevard. Uh, en wij zaten in Café de Floor... en zij zaten aan de andere kant Café de Mango. En, en hebt vriend... u haar aangesproken? Ja, wacht even. En mijn vriend Aubrey Perres... Die, die verhuizen dus van dat... Van het beroemde nichtencafé, Café de Floor, naar de Margot. om die mensen dichterbij te zien. Ja? En oh, natuurlijk om daarmee in gesprek te komen. Want uh, Liza Minnelli was daar met Jacqueline Kennedy. Samen. Nou, dat, dat is een uh, bijzonder duo op het terras, hè? Ja, maar wij, wij, wij deden net of wij niet wisten wie dat waren. Oh, Want zo oh. Doe je dat was een is een soort drempelvrees bij beroemde mensen, dat weet ik. Je heb er zelf ook wel eens last van. En dan hoef je niet te zeggen, u bent toch die en die. Dat doe je niet. Nee. En we hebben er geen niet over kunst gehad. Niet over politiek. En nergens over... Ja, on, on, on, ons gesprek ging gewoon over... Naar de klassieke... Bijvoorbeeld dat Amsterdam de beroemdste belet had van de wereld. in die tijd. Dus maar, u zat, u meneer... meneer Meneer Hitmen, ja. u zat dus met Lars Minelli en Jackie Kennedy te praten... over vriend, klassieke balletten bergen. en met, met uw vriend. En uh, u deed alsof u de beide vrouwen helemaal niet kende. Niet dat kende, nee. Ja, we deden niet of we ze niet kenden, maar dat doe je niet. Dat hoeft niet. Nee, je, nee. Gaat ook ook het, uh, je gaat ook niet ook niet op Schiphol bij de douane het paspoort vragen van Johan Kruijf, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, nee, nee, dat doe je niet zoiets, doe je niet. Maar het is natuurlijk wel leuk om uh, te kunnen zeggen dat je met Liza Minnelli en Jackie Kennedy ja, en hebt dat... gesproken over uh, de Amsterdamse balletwereld, hè? Ja, maar ook over, wij, wij dwaalden af, wij dwaalden naar een andere... Wij dwaarden af naar diepere klassieken. Maar die kenden zij ook. En je hoefde maar na te noemen. Anton Brukner Of uh, Bernhard Heiting. Of de negende van Bruckner, ja. En, en, en de, de, daar waren ze ook geweest. De, uh, of Herbert van Karajan. En de, op dat niveau zaten wij. Op die, in die wereld. Nou, wat mooi niet hun om... wereldje. Ja, wat het mooi. Het is ook niet om... leuk om. Ja, het is, ja, het is mee, ook niet drinken. leuk om ook. Op... Ja. Wat mooi om zo'n gesprek te kunnen voeren op dat uh, Parijse terras... met twee van zulke bijzondere vrouwen. Ik bedank u uh, voor uw uh, reactie en heel graag uh, tot en, een andere en keer. Wat, ik wil geen kaartjes hebben... met oh. er een andere plezier mee. Nou, heel goed. Dan, dan weet ik dat alvast. Uh, dat zal ik aan de deskundige jury doorgeven. Ga ik doorgeven aan de jury, meneer Hiet Brink. Wel bedankt, bedankt voor uw reactie. En heel graag tot een nou. andere keer. Liza Minelli en Judy Garland. Over die twee bijzondere vrouwen gaat het over uh, dochter en moeder. Ik vind het tijd worden voor de moeder. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me, somewhere. Nauwelijks voorstelbaar dat hier een meisje van 15 zingt. Hè? Judy Garland, als Dorothy in The Wizard of Oz, Somewhere Over the Rainbow. Judy Garland, de moeder. Liza Minnelli, de dochter. Over die twee vrouwen gaat de voorstelling Garland en Minnelli. En u kunt twee kaartjes winnen voor die voorstelling... als u uw mooiste herinnering aan Liza Minnelli of Judy Garland met ons deelt. Misschien heeft u hen zien optreden. Misschien heeft u ze in de bioscoop gezien. Misschien heeft u ze op het terras in de Parijs ontmoet. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna. Het Twitter. Ik kan ook met hashtag casaluna. Ik heb zelf Liza Minnelli één keer mogen zien. Een paar jaar geleden in Stockholm tijdens een kerstconcert was dat... dat ze gaf met een Zweedse zangeres, Carola Hekwist. En het was echt geweldig om te merken hoe... inderdaad, uh, Janke Dekker, mijn gasten vorige uur vertelde het ook al... hoe in zo'n enorm grote zaal... je één op één verbonden voelde met Eliza Minelli. En haar stem zwabberde een beetje. Ze zwabberde zelf ook een klein beetje. Ze ging op een stoel zitten. Maar als zij dan staat te zingen, dan, dan nou, je hangt aan haar lippen. En wat het geheim is, ik ben er nog steeds niet achter... maar ik heb een geweldige avond gehad toen... Ook vanwege die Zweedse Zagares, maar vooral... Om Liza Minnelli te zien. Het is natuurlijk ook de vedette die je ziet. Het is ook de legende die je ziet. Dat maakt natuurlijk ook uit. Maar het is, het is een vrouw met, met, met een uh, enorm charisma. Prachtig om te zien. Um, hier heb ik een reactie van Franklin van Liemd. Franklin schrijft prachtig dat deze twee vedetten in het theater voor het voetlicht worden gebracht. Ik was zelf 14 jaar toen ik in 1987 het uh, tv-concert van Barbara Streisand zag. One Voice. Een concert vanuit haar tuin. Ze roept toen een lied op aan een vrouw waarmee ze ooit had samengewerkt... en waarvoor ze enorm veel bewondering had. Over the Rainbow zong ze, van Judy Garland, u hoorde het net. In diezelfde tijd werden op vrijdagmiddag... drie oude musicalfilms van MGM uitgezonden met Judy. Zij was dé ster van deze filmstudio in de jaren 40. Ik raakte enorm gefascineerd door deze vrouw... door haar carrière en haar leven. En was op die leeftijd dus best wel een buitenbeetje in de klas... In 1989 kwam Liza Minelli naar Nederland met Frank Sinatra... en Sammy Davis Jr. in de voorstelling The Ultimate Event. Met al mijn spaarcentjes heb ik toen het goedkoopste kaartje gekocht. Ik zou Judy immers nooit meer in levende lijven zien optreden... dus Liza was het dichtstbij dat ik kon meemaken. Ik had nog geen film met haar gezien of muziek van haar gehoord... maar was die avond helemaal weggeblazen door haar performance... Sindsdien ben ik ook Liza blijven volgen. Heb ik diverse concerten van haar in Europa en in Amerika gezien. Maar toch blijft Judy mijn favoriet. Ik heb ze ergens gelezen. Both are extremely talented. Only one has the magic. Maar dat idee blijft misschien ook in stand... omdat Judy al overleed voordat ik geboren was. Ik moet mijn mening baseren op wat je leest en hoort. Heel mooi dat in dit muziektheaterstuk... nu beide verdetten naast elkaar staan. Toch een beetje een droom die uitkomt. En ik kijk er enorm naar uit om de voorstelling te zien. Schrijft Franklin van Liemt. Aan de telefoon mevrouw Beukers. Dag mevrouw Beukers, goedenacht. Goedenacht. Ja, met uh, een dus. Ik, euh, ik had een fout gemaakt. Ik zei, luister Minelli maar ik heb toen zijn een show op tv gezien... zoveel jaar geleden, van Judy Carland. En uh, toen was zij dus... ik vertelde dat dus aan uw medewerker. Ja. Uh, toen al, ja, in een toch... Uh, um, ja, deplorabele staat. Ik weet het niet hoe dat was. Maar dan lag ze op de knieën voor het, voor, voor het publiek. Voor de, uh, de... zo kan ik me dat dan herinneren... voor het podium... Ja. En uh, ja, dat heeft zo'n indruk altijd allemaal gemaakt... dat ze de, toen dat lied van uh, uh, Over de regenboog zong. Mm -hmm. En uh, dat beeld zou ik nooit vergeten. Ik zou dat op tv nog wel eens terug willen zien. Ja. Maar ja, je weet niet of dat er nog is. Vroeger werden daar die... Uh... Die prachtige shows allemaal uitgezonden van Andy Williams. En nou ja, noem maar op. En ook die van Judy Carland. En dat maakte en ja, indruk op u? Maar u ja, had de indruk dat, dat, ze, dat het niet zo goed met haar ging toen ze dat liedje zong? Ja, ook. Het was een hele emotionele uh, performance toen. En uh, tenminste in mijn, in mijn herinnering, maar ja, ja. Pff, ik ben 74... En toen was dat in de jaren dat ik misschien 35, 40 was. Ik weet het niet meer. Ja, het is in 1969 over. Ja. Judy Garland ja. is in 1969 overleden. Ze heeft ook televisieshows ja. nou, gehad. Hè? Misschien dat ze daarna nog zoiets heeft gehad. maar ze heeft, Ik heb toen een, een televisieshow met Judy Garland gezien. En dat zal ik nooit vergeten. En als Barbara Streisand dat dan zingt... Als ode aan. Nou, dan, dan, dan krijg je daar al nog een beetje de kriebels van. Ja, maar die maar versie uit, van Garland zelf... De, ik die... ben ook naar de show van Bowie uh, van geweest hier in Psychodome. Nou. Oh ja? Hoe was ja. dat? Geweldig. Ja, geweldig. Ja? Met mijn oudste zoon. Perfect, ja. Nou, ik zal u een leuk verhaal vertellen. Ja, doe dat. Uh, vroeger was uh, Freixinata in Nederland keer, Ik dacht in de hooi. Dan mocht ik van mijn man naartoe. toe. Dat was toen 200 euro. Uh, gulden. Nee, dat kan ik niet betalen. Dat doe ik niet. Kan jij er nou maar heen? Ik ga niet mee. Nee, dat doe ik niet. Dus nu heb ik een kaartje voor Barbara Steiner Met me zo gezegd. Ik, ik heb dat uitgespaard toen. En nou zijn we er samen heen geweest. Fantastisch. Wat een uh, mooie avond moet dat geweest zijn. En, en ze zongen dus ja. ook over de Rainbow. Uh, dat weet ik niet. Ik geloof het niet. Nee? Ik geloof het niet. Nee. nee. Maar ja, zij is toch wel. Uh, zij heeft Judy Kalend natuurlijk ook gekend. En uh, Min of meer. En, uh, nou, het is wel heel, heel fantastisch om zijn icoon te zien hoor. Ja, dat kan ik, ik me heel goed uh, ja. voorstellen. Barbara Strijd is een icoon. Liza Minnelli ook een icoon. Zou je haar ja. ook wel eens willen zien? Ja, natuurlijk. Dat is. Uh, uh, uh, dat kan niet meer. Maar, uh, over overlaat me de nee, dat gaat niet meer natuurlijk. Dat, uh, nee. dat zit er niet meer in. Dat nee. zit er niet in. Maar u heeft wel goede herinneringen aan haar moeder... aan die uh, ja, mooie dat, intense dat, versie van Somewhere Over the Rainbow. Dat was. Misschien maak je dat anders in je, in je herinneringen. Maar uh, dit herinner ik me ervan. Het was natuurlijk een fantastische artiest. Ja, nou, ik mag u uh, enorm bedanken voor uw reactie, mevrouw okay. Beukers. En gaat tot een andere keer. Fijne. Goedendag nog. Fijne nacht nog. Ja, hetzelfde voor u. Dag mevrouw Beukers. Dank je. Van mevrouw Beukers naar mevrouw van Venendaal. Goedenacht mevrouw van Venendaal. Ja, daar ben ik. Goeden, ja, goedenacht. goedenacht. Ik spreek bij mevrouw van Venendaal. Ik wil even. Ik heb Janke Dekker nu al zo vaak langs horen komen op allerlei radioprogramma's. Ik denk, misschien vindt ze het leuk. Ik heb een handtekening van Judy Garland. U heeft een handtekening van de Judy Garland? Ja, de Judy Garland. Die heeft ooit een concert gegeven in het Tinchinski Theater. Ja. En daar heb ik een programmablad van. Heb ik altijd bewaard. Het was door de impresario Lou van Rees. Ik weet niet of u dat dan ja, zegt. Ja, natuurlijk. Ja. Uit Loosdrecht. Ja. Of uit Finkeveen, dat Weet ik niet meer. Met, uh... En ik heb, was gek op Judy Gowen. Ik heb die filmen Stars Born. Daar heb ik helemaal nog niemand over gehoord. Nee. Heb ik vijf keer gezien. Waar ging die film over, mevrouw van Velendel? Over een man die aan de drank was. Dat was James Mason. Mm -hmm. Zegt u dat nog wat? Ja, vaag, vaag, vaag. vaag. Judy Garland ja, zegt die... mij meer, moet ik zeggen. Ja, maar die hebben we waarschijnlijk nooit gezien. Ik heb er een levende gezien. Ik was dol, enthousiast over. Ik heb aan de achterkant van Tsitsinski gestaan, tot ze eruit kwam. Met haar man, Sid Luft. Ja. Die, waar, daar was ze toen mee getrouwd. Ik weet niet hoeveel stijgenoot dat was. Volgens mij was dat ik de opvolger een... van meneer Minelli. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Maar dat, ik weet ook niet welk jaar. Dat was dat is al heel, heel, heel, heel lang geleden. En ik hoor ook niemand erover dat ze ooit in Tuscinski heeft opgetreden. Nee, maar dat is dus wel het geval. Nu was ze bij. Wat, wat, ik was erbij. Wat maakte haar zo goed die avond, mevrouw van Venendaal? Nou, dat was eigenlijk al de, de legende voordat ze in Tuscinski optrad. Die film The is Born, ik weet niet, ik hoor er ook helemaal niemand over. Dat was geweldig. The Man That Got Away. Dat hoor ik ook helemaal nooit meer op de radio terug. Dat is fantastisch. The Man That Got Away. Nou hebben we... The Man That Got Away. Oh, is so fantastisch. Nou hebben we hier een driedubbel-CD liggen van Judy Garland. We gaan even kijken of dat nummer misschien op die CD staat. Ik weet het niet helemaal zeker, maar we gaan het even voor u bekijken. The Man oh ja, That misschien Got misschien Away. Wil, wil, wil Janker Dekker die handtekening hebben? Vindt ze het leuk? Ik weet het niet. Nou, misschien vindt ze dat wel heel erg leuk. Aan. Maar tegelijkertijd, mevrouw van Venendaal, zou ik heel zuinig zijn op die handtekening. Nee, die mag wel weg. Echt waar? Ik ben nu inmiddels zo oud dat ik denk, ja, straks ben ik dood. En wat moeten mensen dan met die... Met niemand weet nog van de kinderen wie Judy Garland was. Nou, maar Janke Dekker inderdaad wel. Nou, ik denk dat ze daar ja, heel nou, blij ja, is. Misschien vindt is het leuk om hem te hebben, ik weet ja, het niet. Ja. Maar mag ik nog vragen, wat, wat, wat u nou het, het, het, het, het mooiste liedje vond tijdens dat concert? Is dat The Man That Got Away? Ja, The Man That Got Away. Zit op de, tenminste, in de film zit ze op de rand van het podium. The Man That Got Away. Oh, fantastisch. En, en zong ze daar in Tushinsky ook uh, Somewhere oh, Over the Rainbow? Ik, dat, dat zou kunnen, dat weet ik niet meer. Dat weet ik inmiddels al zo lang geleden. Hoe, hoe zag ze eruit? Want ik, ik ben heel nieuwsgierig en er zijn meer mensen nieuwsgierig. Franklin van Liemte die net uh, reageerde, ja. die uh, luistert nog steeds en die zegt nu, geweldig dat deze mevrouw bij dat concert was van Judy. Het is het enige concert dat ze in Nederland gegeven heeft. Ja, dat klopt. En zegt Franklin ik heb nog nooit iemand gesproken die het heeft meegemaakt. Ik zou ja, ik heel graag en die daarom, mevrouw... Daarom bel ik ook. Want ja, ik zit wil... maar te wachten tot ik aan de beurt ben. Ja, Ik ja. ik wil naar bed. Ah, <laughs> nou, ik ben blij dat u even <laughs> nog opgebleven bent. Ja, ja, ik hoor er niemand over. Ik denk, ja, ik was erbij. De hele Tuzinski was uitverkocht. Ja, ja, ja. En deze Franklin van Liemte mevrouw van Velendaal... moet ja. graag een keer met u praten over dat concert. Mag dat? Mogen wij ja, u tuurlijk. met elkaar in verband brengen? Natuurlijk. Nou, gaan we, gaan we daarvoor zorgen. Moet u zo raak even blijven hangen... en uw telefoonnummer eventjes uh, uh, uh, achterlaten bij ons regisseur. Ja. En dan uh, komt dat helemaal goed, wat dat betreft. Dus wat geweldig om daar uh, bij geweest uh, te zijn. En, ja. en die handtekening, uh, is die een beetje... Ja, die heb ik. ja, dat weet ik, maar is die een beetje sierlijk... Wat? Is die handtekening een beetje sierlijk? Dat zou ik niet meer weten. Oh, u kijkt er niet elke dag naar. Nou, ik zie heel slecht, dus ik kan niet meer zo goed zien. Maar hij ligt daar en ik denk, jezus, dan ben ik dood. En is, die, is niemand meer geïnteresseerd in Julie Wie weet dan wie dat is? Nou, uh, wij weten het nog. En dankzij u uh, hebben we nu ook een herinnering aan dat concert in uh, ja, Tuschinski. Een uitverkocht concert met, met een groot orkest, moet ik me dat ja, daarbij voorstellen? Ja. ja, ik zou op het programmablad moeten kijken, maar dan moet ik aan iemand... ...moet mij dat voorlezen, want ik kan het zelf niet meer zien. En daarom denk ik, nou, misschien heeft iemand de belangstelling voor... ...dat die het nog hebben wil. Ik heb een handtekening. Nou, mevrouw van Veenendaal, wat fijn dat u belde... Eh, ...dat u herinneringen ophaalde aan dit uh, concert in, uh, in Amsterdam, in Tushinsky. Ja, het, het enige concert dat Judy Garland een gegeven heeft in Nederland. Ja. Ja. En u heeft een handtekening. Uh, en u ja. heeft er lang op gewacht bij de achteruitgang van Tushinsky, ja, begrijp ik. Ik weet het nog heel goed. Zeg, mevrouw van Velendaal, dat favoriete liedje van u... ...The Man That Got Away, dat hebben we ja. gevonden, hoor. Al oh, geweldig. Zult het voor u gaan draaien? Ja, is goed. Fijn dat u belde. Moeten we dan, dan aan de telefoon keer? blijven? Uh, wij hebben inmiddels uw nummer. En dat nummer geven we nu door aan Franklin van Liemt. En dan uh, zullen we zeggen dat hij uh, u mag bellen. Oké. Okay. Maar niet meer vannacht, stel ik voor. Nee, <laughs> nee. Gewoon op een, op een wat christelijker tijdstip. Hè? Ja. Oké. Okay. Fijn. Bedankt voor het bellen, mevrouw ja. Van Velendaal. Speciaal voor u, The Man That Got Away. Oh, heerlijk. Ik zet mijn benenradio. Ja, mag best wat harder. Ja. Dag mevrouw nou. Van Velendaal. night is bitter, the stars have lost their glitter, the winds grow colder, suddenly you're older, and all because of the man that got a word. Run off and undone you. That great beginning has seen a final inning. Don't know what happened, it's all a craze. Good riddance, goodbye. Every trick of his. Your It's Rougher, it's lonelier and tougher. With hope, you burn up tomorrow. He might turn up. There's just no letter, the live long night. for the man that God Jody Garland, the man that got away. En wat was me erover, inderdaad onder de indruk... toen ze dit zong in Tushinsky in Amsterdam. Uh, ik kreeg nog een mailtje van Erika Sieverding. Die luistert in Cleveland, Ohio... naar. Casa Luna die heeft Judy Garland live gehoord in Cleveland. In 1961 was dat of in 1962 en ze trad toen op op blote voeten. Dankjewel voor je reactie Erika. De naam viel eerder, Franklin van Liemt. Groot uh, Judy Garland fan, ondanks zijn uh, jeugdige uh, leeftijd en uh, in de wolken... met het feit dat uh, hij nu iemand hoorde die bij dat enige concert van Garland in Amsterdam is geweest. Ik heb hem even gebeld. Franklin, uh, goedenacht. Goedenacht. Franklin, je was echt heel enthousiast, hè? Liet je ons weten via de mail dat Mevrouw van Veelendaal daarbij was. Ja. Hoe uniek is dat? Ja, het is, ik, ik heb, ja, die, die, die, uh, die um, dat concert, het is eigenlijk zo'n beetje legendarisch. Ook in, ook in Amerika, is volgens mij, het is destijds rechtstreeks. Uh, op de radio uitgezonden. Dat was een middennachtconcert. Begon volgens mij s'nachts. En uh, er zijn ooit drie van die, van die illegale platen verschenen... maar dus die ook met, compleet met Nederlands commentaar... wat de hele wereld overgegaan is. En uh, ja, dus ik wist... Dat het concert was, ik heb erover gelezen. Je hebt dan wel die, die, die slechte opnames gehoord, maar nooit iemand in Nederland gehoord. Ook als je bij Tysinski, ik ben er wel eens naar binnen gelopen. Maar ja, goed, de, de die mensen die daar nu werken, die hebben die zijn natuurlijk ook helemaal, ja, die hebben dat ook niet meegemaakt. Nee. Uh, dus ontzettend leuk dat, dat nu mevrouw naar naar de zit te luisteren en reageert en uh, ja, iets meer erover kan van. Dat moet volgens mij een, een, een magische avond zijn geweest om dat uh, te hebben meegemaakt. In welk jaar was het precies? Weet je dat? Um, 1960 was het. In 1960. En hoe stond het er toen voor met de carrière van Judy Garland? Um, even. Kijk, nou, zoals, ze heeft natuurlijk met name in de jaren 40... heel veel uh, musicalfilms gemaakt. En daarna is ze dus weggegaan bij die uh, filmstudio, de MGM-studio's... Uh, die eigenlijk in de jaren 40 de, ja, eigenlijk, uh, de, de musicals uh, maakten op film. En daarna is ze concerten gaan doen. En ze heeft uh, inderdaad in 1954, had die mevrouw Starsborn uh, Stars Born gemaakt. Dat was eigenlijk haar comeback naar, uh, naar de film. Mm -hmm. uh, maar ja, het bleef eigenlijk bij een eenmalige film op dat moment. En ze is concerten blijven doen. En ze heeft ergens eind jaren 50... Uh, was haar gezondheid wat minder. En uh, heeft ze ook heel erg slecht gelegen. Maar daarna is ze gewoon weer helemaal opgekalfaterd. En is ze een enorme tournee gaan doen. Waaronder ze is dus in Parijs. Heeft ze ook een concert gedaan. En, en dus ook in Amsterdam. En dat was allemaal een aanloop naar het concert in 1961... in uh, Carnegie Hall. En daar hoor je nu nog steeds als je entertainers in Amerika spreekt... die, er, die daarbij zijn geweest. Die zeggen... Nou, dat is de most important night in showbusiness. Dat is zo. Ja, omdat mensen eigenlijk dachten van... nou, ze kan het niet meer. En ze liet daar dus gewoon... ja, ze blies echt iedereen van toneel. En uh, uh, ja, ze heeft daar vier toegiften gegeven. En dat was een... Uh, ja, dat, dat, ja, dat, ja, ook alleen maar verhalen waar ik het van moet hebben natuurlijk. Maar uh, uh, ja, dat is, uh, uh, ja, dat is een heel unieke avond Ja, ja dat begrijp ik. Uh... Is het nou vooral de jonge garland of de wat meer gerijpte garland uh, waar jij voor gevallen bent? mijn kennismaking was dus met die films uit de jaren 40, maar ja. ik moet wel zeggen dat haar, haar stem vind ik wel op zijn best uh, ja, in, in die ja, de noem noemen we dan, de fans dat is vanaf 1950 dat ze concert is gaan doen, tot ze ergens halverwege de jaren 60, toen uh, was haar stem wel het meest krachtigst en uh, ja, heeft ze ook haar mooiste albums opgenomen, dus uh, ook met, met grote orkesten bij, met Nelson Widdle, bij, bij Capitol zat ze waar ook Frank Sinatra en zo zijn later opnam. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat zijn wel de mooiste opnames, vind ik. Ja, dat zijn de mooiste opnames. Je, je vertelde al hoe je op haar spoor kwam, en dat je, dat je eigenlijk uh, Judy toch uh, meer in het hart gesloten hebt dan, dan haar dochter, uh, Liza Minnelli. Maar wat ja. is het nou toch? Want je bent, uh, je schreef uh, 40, geloof ik, bijna, of uh, eind 30? Net 41. Net 41. Net 41. Uh, dat is nou niet direct de leeftijd om van Judy Garland uh, te houden. Wat is het nou toch wat, wat, wat haar voor jou zo bijzonder maakt? Ik kan me ook voorstellen dat dat je op een gegeven moment een tijdje met zijn vrouw optrekt... en dan weer afscheid van de neem, maar bij jou lijkt die liefde uh, sterker dan ooit te zijn. Ja, het was eigenlijk... Uh, ja, wat ik, ik, ik werd dus uh, nieuwsgierig door uh, die aankondiging van Barbara Streisand... en daarna ben ik er een beetje over gaan lezen... en ja, bleek eigenlijk dat ze een heel tragisch leven heeft, heeft gehad... en uh, werd daar toen nieuwsgierig en heb toen een biografie gelezen... en uh, nou, toen ik die uit had, heb ik echt talen met duiten gehaald. En ik denk, maar dat kan toch ook niet zo, uh, zo zijn geweest. En later hoor je dat in, inderdaad Liza en ook haar uh, halfzusje Lorna vertellen. Van ja, ze was zo'n ontzettend vrolijke vrouw. Iedereen schildert haar af als een heel dramatisch type. En ze heeft natuurlijk veel tegenslagen moeten verwerken. Maar uh, um, ja, ik denk dat dat toch de kracht is die ze altijd bij die concerten weer uithaalt... En, dat, dat het eigenlijk is. Ik denk ook dat dat de kracht van Liza is. Iedereen probeert een vinger op ook in de uitzending ooit, een vinger te leggen van wat is het dat Liza zo bijzonder maakt. Ja. Want, ja, tegenwoordig is haar stem natuurlijk ook niet meer helemaal geweldig. Dat durf ik zelfs als fan ook best wel te zeggen. Maar <lacht> ja. het is, um, um, ja, je, uh, iedere keer laat ze je versteld staan, omdat je. Denk van, goh, ja, misschien zit het er niet meer in. En dan komt ze echt met 200 knalt ze van dat van toneel... en dan, uh, ja, de, tegen alle verwachtingen in, hè, ja, blaast gewoon iedereen van de stoel. Ja, want en, wat is het dan ook, Franklin... Uh... De, de tragiek van haar leven versus de kracht waarmee ze op dat podium staat... dat gaat dan voor zowel Judy Garland als voor haar dochter Luizie Minnelli. Is dat dan ook wat jou zo fascineert? Dat je ondanks zo'n moeizaam leven met drugs en dranks en foute mannen... en noem maar op, dat je toch zo krachtig op dat podium staat? Ja, nou dat was wat mijn interesse wekte toen ik daarover las. Dat, dat je dat je daar iets meer over wil weten. Maar als ik in muziek zit te luisteren of, of DVD's zit te kijken, dan zit ik niet aan de ellende te denken hoor. Dan is het gewoon echt de de kracht en en, en het vakmanschap en. Uh... Uh, ja, uitstraling. Gewoon. Ja, dat, dat soort allround entertainers. Ja, uh, dat die echt al legendarisch zijn tijdens het, hun leven. Ja, die, die, ja, uh, ik kan er zo tegenwoordig niet zoveel meer noemen. Maar uh, uh, ik denk dat zowel Judy als Liza daarin uniek waren. Ja, is er nog een actieve uh, uh, fangemeenschap rondom Judy Garland? Um, er is een uh, fanclub die in Engeland uh, gevestigd is, en daar was ze ook daar heeft ze haar eerste comebackconcerten gedaan in Engeland, dat heeft ze niet in Amerika gedaan, heel slim van haar en um, um, daar was tot een paar jaar geleden een fanclub ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier een beetje uit het oog verloren ben, want door internet en, en, uh, en alle nieuws, ja zoveel nieuws is natuurlijk ook niet meer rond, rond Judy Garland nee. tegenwoordig uh, maar ja, er is zo'n fanblaadje ook vaak al achterhaald, omdat je het allemaal al kunnen lezen op internet. Dus ik ben daar niet meer heel erg uh, uh, actief mee, mee bezig. Maar er is dan degelijk nog een hele groep uh, bewonderaars van haar over de hele wereld. Ja, jij bent er één van. Maar daarnaast hou je ook best wel van haar dochter van Liza Minelli. Ja. Want die heb je op ja. allerlei plekken zien optreden. Wanneer heb je haar op haar best gezien? Eh, uh... Denk ik moet ik even nadenken, want ja, ik had straks in het mailtje verteld... toen ze uh, met Frank Sinatra en Sammy Davis optrad. dat was wel heel bijzonder. Maar uh, vlak daarna, een paar jaar later... heeft ze een concert gegeven in Ahoy. En volgens mij heb ik mijn mevrouw net ook iets over horen vertellen. En uh, dat was een uh, show die ze ook in Radio City Musical gedaan heeft... met heel veel vrouwen erbij en... Uh, en ik weet niet wat er in de promotie van het concert misgegaan, misgegaan was, maar het was helemaal niet zo druk. Maar oh nee? heel veel mensen die ik sprak over uh, uh, dat ze geweest was. Die ze zeiden: Nou, ik, had, ik wist het niet. En, uh, nou, en ze kwam op en ze zei: van, Nou, we doen gewoon alsof deze tent helemaal vol zit vanavond. En ze heeft echt zo ontzettend staan vlammen daar op het toneel... dat je er dacht van, wauw... Normaal gesproken zou een ster zeggen van... nou, ik, uh, ik doe mijn riedel en ik ben weg. Maar ze heeft echt... Uh, ja, verschillende uh, staande ovaties gehad... tijdens die avond. Dus het was een... Uh... Ja, dat was een heel bijzonder. Dat was denk ik wel de mooiste show die ik van haar heb gezien. Ja, nou vertelde Janke Dekker. En ik had zelf ook wel die ervaring toen ik er maar één keer gezien heb trouwens. Dat, dat in een enorme grote zaal. Uh, in dit geval dus in Rotterdam. Niet helemaal uitverkochte zaal, maar toch. Dat je, dat je toch het gevoel hebt alsof ze voor jou alleen staat te zingen. Al die andere duizenden mensen in die zaal vallen weg. En het is net of al, al, jij alleen maar met die vrouw samen bent. He, heb je ook die ervaring gehad? Um, ja, ze. Um... Ze weet je wel te raken en ik denk ook dat dat haar kracht is, want ik zei, haar, haar stem is tegenwoordig niet meer top, maar um, um, dat is denk ik, ja, de, de, um, ze weet het publiek zo te bespelen en teksten zo te interpreteren en dat zo over te brengen dat je eigenlijk voelt wat zij tijdens dat lied Voelt. En uh, dus ja, ik kan me daar wel bij voorstellen dat mensen dat toch, uh, ja, ze weten hoe dan ook te raken. Ja. Wat doet ze ja. op dit moment nog, Liza Minnelli? Want het is een beetje stil rond er, hè? Uh, ja, ze, ze heeft. Uh, Even kijken, ze heeft een paar jaar geleden nog een cd opgenomen, hoewel ze natuurlijk niet echt een, een albumartiest is. Ja, zij moet het vooral van haar live uh, concerten hebben. Ik denk ook dat, daar, dat ze daarin best wel tot haar recht komt. Um, volgens mij speelt ze nu in een uh, televisieserie, heeft ze een aantal afleveringen gedaan. Um, maar ja, goed is het natuurlijk ook nu op hun leeftijd dat de, de, de rollen van jonge blommen die leren ja, die, die, die nee. kan ze niet echt meespelen. Nee. Ja, je hoort wel vaker dat, uh, ja, dat dan de rollen niet meer voor het oprapen liggen. Maar uh, um, dus ja, het is vooral concert eigenlijk wat ze doet. Maar echt grote toinees doet ze ook niet. Dus af en toe doet ze hier of daar een keer een concert. En als je zo'n concert kunt zien... Uh, uh, ga dat zien, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat jij dat ook uh, onderschrijft... wat dat, uh, wat dat betreft. Zegt ja. die mevrouw van Velendaal die erbij was in Tushinski, die, die uh, mag je bellen, uh, Franklin van Liemt. Um, ja, leuk. Morgen, hè, morgen, nu niet meer. veel laat. Uh, wat is de belangrijkste vraag die je aan haar hebt? Ja... Ik, ik zou heel graag willen weten hoe die avond was. Kijk, ik ja, joh, uh, ik heb erover gelezen en, en ik heb die plaat. Maar ja, het is gewoon een plaat. Ja, het, gewoon de sfeer van, van, van hoe, hoe die was. En ja, dat ze ook nog bij de bij de heeft staan wachten. is natuurlijk helemaal bijzonder. Dus uh, ja, en dat ze er heeft, heeft, uh, ja, ja, heeft ontmoet. Dus ja, dat, dat, uh, daar ben ik al heel erg benieuwd naar hoe dat gegaan is. Nou, ik wens jullie beiden een uh, mooi gesprek over jullie beide uh, idool, uh, Judy Garland. Franklin van Liemt, dankjewel dat we je ook nog even konden bellen vannacht. Dankjewel voor je reactie. En uh, uh, heb nog veel mooie uren samen met Judy Garland en uh, met Liza Minnelli. Dankjewel. Jullie ook ontzettend bedankt om in contact uh, te brengen met mevrouw. We doen dat graag. Franklin van Liem, dankjewel. Dag. En de goede nacht nog. Dag. Ja, en sluiten wij af met, uh, met Judy en Liza uh, Saber. Dit zijn ze in When The Saints Go Marching... In. Yeah. <laughs> Azeminelli en Judy Garland. Wie mag er komende zaterdag naar de voorstelling Garland en Minelli in Leiden... Ik ben, eens even onze kritische jury gaan raadplegen. En zij vinden dat meneer Hietbrink de kaartjes verdient. Vanwege dat geweldige verhaal over die ontmoeting op dat terras in Parijs. Met Liza Minnelli en Jackie Kennedy. Net doen of u de vrouw niet kent. En praten over Anton Brukner en Herbert van Karajan. Mooi verhaal. Meneer Hietbrink, de kaartjes komen naar u toe. Laat ons nog even uw telefoonnummer weten als u dat wil. En ik wens u nu alvast veel plezier tijdens de voorstelling komende zaterdag. Bijna twee uur. Mede dankzij u maakten we vannacht opnieuw kennis met Eliza Minelli... en uh, haar moeder Judy Garland. Uh, en nogmaals, die voorstelling Garland en Minelli... gaat komende maandag in première, ook in Leiden. Wij gaan de luiken sluiten voor vannacht. Morgen doet Nathan de Vecht die weer open. En hij ontvangt dan Joris Linsen. Samen met zijn band Caramba. Komende zaterdag gaat het op het Nederlands filmfestival The Road Movie... met jou heb ik geleerd in première... die Linse en zijn band volgt tijdens een tournee door Mexico. Straks Wakker Nederland hier op Radio 1. En wat ons betreft dus graag tot morgen. Goeienacht.